3 uur. Freddy van met het NOS Journaal. In het centrum van Enschede hebben gisteravond twee jongens een agenten aangereden. De jongens zaten op een scooter zonder verlichting. Ze negeerden stoptekens en reden recht op de agenten af. Die wist nog weg te springen, maar werd toch geraakt aan haar been. Verderop raakte de scooter een vrouw van 28 en ging daarna onderuit. De vrouw en de twee scooterrijders raakten alle drie gewond. Omdat ze naar het ziekenhuis moesten, zijn de jongens nog niet aangehouden. Het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen... is in een deel van de haven van Rotterdam met onmiddellijke ingang stilgelegd. Op het emplacement Waalhaven-Zuid kan volgens spoorbeheerder ProRail... niet veilig genoeg worden geblust. Voor de vervoerders van gevaarlijke stoffen wordt uitgekeken naar andere locaties. Singapore heeft te maken met de ergste smog in jaren. De luchtkwaliteit heeft nu officieel het predicaat ongezond gekregen.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 Afwisselend zon- en stapelwolken. En het is droog. Het is dus tussen de 18 en 23 graden. Morgen eerst zonnig, maar later raakt het vanuit het noorden bewolkt. En het wordt morgen 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files op de A1. Na een aanrijding richting Amsterdam staat het tussen Hilversum en Knovert Muidenberg 9 kilometer. Met een half uur vertraging. Op de A7 richting Noord-Holland staat bij Den Oever 3 kilometer. En op de A10 staat richting de Nieuwe Meer voor de Koentunnel 2 kilometer. Ten slotte de A27 richting Almere bij knoopje MS. 3 kilometer vanwege werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 ...van het tweede uur met de Rotsfords en de Katli Toy. Het is 8 over 3, welkom terug, we zijn er weer. Ja, even voor de golfliefhebbers, de derde dag van het KLM Open... ...tienjarig jubileum, het wordt nu uh, dit weekend gespeeld... ...op de international uh, golfbaan uh, bij Amsterdam. Momenteel uh, aan de leiding de Spanjaard Sergio Garcia met min 12... ...en Joost Luiten vinden we terug op een gedeelde 21ste plaats... ...met min 7, en die is momenteel hole 15... Wij houden het voor u in de gaten. Wat gaan we tweede uur doen? Veel regionaal nieuws over de aanloop naar de Formule 1 volgend jaar mei hier in Zandvoort. Want vele instanties uh, roeren zich nu. En uh, er zijn uiteraard diverse invalshoeken de diverse nieuws te vertellen. Zo gaan we in het tweede deel van de tweede uur uh, uh, voor u een documentaire uitzenden... Uh, uh, van 1 Vandaag, van afgelopen woensdag. Want daarin hadden zij een gesprek met Chas Akkerman. En die is vertegenwoordigd de natuur- en milieufederatie Noord-Holland. En de reactie van circuitdirecteur van de Formule 1, Jan Lammers, daar weer op. Dat in het tweede deel van het tweede uur. Uh, verder hebben we natuurlijk, uh, zoals gezegd, veel van regionaal uh, Formule 1 nieuws.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 Verkeershinder op de N 200 Ook dit hele weekend. Ook tussen Halem in Amsterdam. Dan hebben we het volgend te dus... jaar tenminste niet. <laughs> nee, dat is, dat is ook dus zo. Met de Verstappen-treinen noemen we dat zo. Even snel hoor, even snel. Verstappen-lijn. Oké, okay, de verstappen -lijn. Deze deze Gloria van werd uiteraard bekend met de Miami Sound Machine. En dit was een solo single van haar. You're the can on your feet. Muziek onvrolijk want van worden. We zijn Happy Radio. ZFM 24 uur per dag. Met nu de single van Portugal en The Man. Hier is Feel It Still. You keep my hands on myself. Van de Portugal in de Men en viel het stil. Dat allemaal op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag te zeggen. Goedemiddag, allemaal. En we hebben weer nieuws voor je. Ja, het station, en dan hebben we het over het treinstation in Zandvoort, gaat de komende maanden flink op de schop. Op dit moment kan het station de verwachte drukte rondom de, circuit, rondom de Grand Prix volgend jaar niet aan. Daarom worden er aan beide kanten van het spoor extra perrons gebouwd om de doorstroming van de reizigers te bevorderen. Dat vertelde een woordvoerder van ProRail die NH, eh, NH Nieuws al een tipje van de sluier kon geven over wat er de komende periode allemaal gaat veranderen. Eh, afgelopen week is de financiering rondgekomen vanuit het ministerie om de plannen die zijn bedacht. Nu moeten er alleen nog een aantal vergunningen worden gegeven, maar we gaan ervan uit dat het allemaal doorgaat. Dus ook afgelopen week werd bekend dat er 7 miljoen euro beschikbaar komt om de voorzieningen rondom het spoor bij Zandvoort te bevorderen. Naast het bouwen van twee extra perrons worden de bovenleidingen vervangen... zodat er per uur meer treinen kunnen rijden. Tijdens de Jumbo-race dagen konden er maximaal zes treinen per uur rijden... maar dat moeten er meer worden, zo'n 24 uur per uur. Dat kan alleen als er een andere stroomvoorziening gebruikt wordt, legde de woordvoerder uit. Als laatste vindt het ministerie ook dat de zogeheten overwegveiligheid beter moet. De woordvoerder van ProRail vertelt, vertelt dat er in ieder geval tijdens de Grand Prix personeel bij de spoorwegovergangen ingezet gaan worden. De werkzaamheden zullen op korte termijn beginnen, want het doel is om het voor, uiteraard voor de Grand Prix in mei 2020 klaar te hebben. Volgens ProRail zullen er zo'n 50.000 mensen via het landvoort naar het circuit komen en daarop moet het spoor worden aangepast. Het is nog niet bekend wanneer de, de werkzaamheden exact beginnen. Zoals gezegd, het ministerie betaalt 2,35 miljoen euro. Zandvoort en de provincie Noord-Holland betalen ook mee. Volgens Zandvoort gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen euro. De provinciale staten en de gemeenteraad van Zandvoort moeten nog wel eh, nog eerst instemmen. De vervoersregio Amsterdam betaalt ook 6 ton mee. Dat is bericht 1. Ja, bericht 1. En ik hoop wel dat het uh, oude karakter uh, blijft bestaan van ja, het, ja, station. Dat is, aan, aan het station. Dat moet gewoon, hè, die dus de, uh, mooie, mooie voorkant en de, dergelijke. Zullen de, buiten het station op, hè, de, de, dat je naar boven kan lopen en aan de andere kant via die, de, de parkeerhavens daar, dat je daar dus de aan- en afvoer van, het, van de, de, de bezoekers van de Grand Prix. Uh, makkelijker kan uh, aan- en afvoeren. Oké, okay, het zijn mooie plannen en uh, daar hebben we later ook nog wat aan, uh, Albert-Jan. Ja, en later nog meer even uh, reacties vanuit de gemeente. Oké, okay. we gaan weer muziek draaien. Whitney Houston, daar begonnen we vandaag mee na twee uur. En dit is haar nog een keertje, want uh, ja, Whitney Houston is uh, met Keigo in een uh, single opgenomen. En die single heet Higher Love. Think about it, there must be higher love. stars above Without Zou je vanavond uh, zomaar tegen kunnen komen tussen 7 en 9. Dat in de hitlijst van uh, CFM, de Eurobreakdown. Je hoort hem elke zaterdagavond uh, inderdaad tussen 7 en 9. Met Mike Bule en Patrick van Buringen. Nou was, uh, Van de week uh, was Frans Bauer op tv. En die zegt uh, er moet meer Nederlandse muziek gedraaid worden op de radio. En omdat hij het weet, draaien wij zij weten. De baan staat hoog aan de hemel. Ze zegt je moet er weer zijn. Ze heeft gelijk De stad staat door de ruiten Ze zegt me, kom je weer naar buiten Dus ik ga gelijk Patta, chaka, iets er weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Niet uit Outfit blakka, iets er weinig money in mijn zakken maar dat maakt niet uit, nee, vandaag niet uit wow.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 in my Die moet je gewoon live horen. Hè? Live op de radio bij de Zandvoorts Radio CFM. Je hoorde Tina Martin en zij weten het, want hij weet het inderdaad. Uh, Fransje Bauer, dat we meer uh, Nederlandse muziek moeten draaien. Gaan we misschien in de derde uur ook nog uh, wel doen, uh, obbert En uh, uiteraard na vijf uur bij uh, Freds, weer in uh, Entertainment for You. Goed, in reactie op het vorige bericht over de subsidieregelingen... en het aanpassen van het station in Zandvoort... heeft de Zandvoortse gemeenteraad ook gereageerd. Want de Zandvoortse gemeenteraad reageert jubelend op het nieuws... dat het ministerie van Infrastructuur miljoenen in het spoor wil investeren. Ik wil de wethouder en de hele raad feliciteren... zegt een tevreden Karim El Gabali van GroenLinks. Een duurzame oplossing voor Zandvoort. Wie had dat kunnen bedenken? Gefeliciteerd. Ook andere partijen feliciteren het college en de gemeenteraad... met het verbeterde spoor. Ik ben blij dat deze mijlpaal behaald is, al dus D66'er Johan van Marle. De investeringen worden gedaan om ervoor te zorgen... dat de toeschouwers van het Dutch Grand Prix volgend jaar... zoveel mogelijk per trein naar Zandvoort kunnen reizen. Het geld wordt onder meer gebruikt om de stroomvoorziening zo aan te passen... dat er 24 treinen per uur op het traject van Haarlem naar Zandvoort... en vice versa kunnen uh, rijden. En de, deze treinverbinding wordt inmiddels ook al... Het Verstappenlijntje genoemd. Ja, klopt. Het Van de 7 miljoen euro die het project gaat kosten... draagt Den Haag bijna 6 miljoen euro bij. Zandvoort trekt ook de portemonnee voor 1,2 miljoen euro. Ik wil het college en de Zandvoorters bedanken met dit resultaat. Al dus Ralf Enstra van het CDA. Ik denk dat iedereen hier heel erg blij en trots op kan zijn. Tot zover. Zo is het dus uh, inderdaad weer uh, een mooie mijlpaal voor uh, Zandvoort. Het station wordt vernieuwd en dat mede door uh, de komst van de Grand Prix. Volgend jaar, 3 mei, dan is het uh, zover. En hier is uh, uh, Milena Farmer. Dat was Descent Chanché. Het is twee minuten overal. Vier tijd voor de evenementen. Ja, kom, kom je aan. Ja, okay. ja, was ik er weer? Dank ja, ja, je ja. bent er. Goed, allereerst. Nou, vorige weekend hadden we natuurlijk het prachtige historische Grand Prix weekend... met de, de parade door het centrum van het dorp. Die is afgelopen, maar niet de tentoonstelling, de Historic Grand Prix. Die is nog tot 3, tot 3 november te bezoeken... in het Museum aan de Swalueestraat nummertje 1. Vandaag en morgen racegeweld op circuit Zandvoort tijdens de Benelux Open Races. En uh, Kronos Events organiseert dit jaar wederom de Benelux Open Races met een hoofdrol voor de European WW. Dus VW Fun Cup. Deze serie maakt zich op om uh, um voor de Zandvoorts meeting wederom de Belgische grens over te steken. Ook de 2CV, 2CV en de C1-series komen in actie. Dus wat dat betreft een heel weekend vol op racegeweld dit weekend op het circuit Zandvoort. Verder vandaag Bikes and Boat Boards. En dat is om half elf vanmorgen begonnen en dat duurt nog tot negen uur vanavond. Het is een combinatie van custom build motoren en classic surfboards... inclusief drag race, de uh, uh, beach... Afgelopen jaar trok dit evenement ruim 2000 bezoekers. Zij konden zo'n 21 old school custom build motoren bewonderen. De korte baanracers aanmoedigen en fancy surfboots testen. Dat speelt zich allemaal af bij de spot strandafgang Bernard 23A. De Bikes and Boards Festival nog tot 9 uur vanavond. En bij Bernies op het strand is er momenteel de Jet Ski Challenge aan de gang. Ook morgen zijn ze daar nog aanwezig. De Jetski Challenge organisatie is al jaren de initiatiefnemer... voor het organiseren van het Open Nederlands Kampioenschap Jetskiën. Jaarlijks worden er van april tot en met september... diverse wedstrijden gevaren door heel Nederland. En sinds dit jaar varen ze ook onder de licentie van de internationale YAJSBA. Wat kunt u verwachten nou, tijdens de wedstrijden... naast de plezier, snelheid, adrenaline, spektakel... Uh, en natuurlijk een belangrijke focus op de veiligheid... Vele piloten nemen elk jaar deel aan deze competitie. Wilt u het zelf zien? U bent vandaag en morgen nog van harte welkom bij, uh, uh, op het strand bij Bernie's uh, om deze Jetski Challenge van dichtbij te bekijken. En vanavond, ik zei het al uh, in het begin van het programma, is het kerst. Ja, het is al kerst. En dat is uh, kerst bij Beach Club. Want uh, zomerfeest, 100 dagen voor kerst. Ook een traditioneel evenement. Kerst in de zomer, hoe leuk is dat, Beach Club 10 organiseert... komen vandaag uh, uh, voor de derde keer het zomerfeest, 100 dagen voor kerst. Het strandpavioen is dan helemaal omgetoverd in kerstsfeer... compleet met kerstbomen, sfeerlichtjes, rendieren, snee en aardeslee en oliebollen. Want voor je het weet is het alweer oude jaar. En het zou leuk zijn als het publiek voor deze pre-kerstfeestijn uh, feest, feest, gekleed komt. Zodat het net een echt kermis lijkt. Het kerstfeest duurt van 8 uur vanavond tot 12 uur. En kaarten kosten 10 euro en zijn nog beperkt verkrijgbaar bij de Beach Club. Vanavond dus kerst bij Beach Club 10. Dan hebben we ook nog Nachtsurf 2019 en sale. En dat is om 12 uur begonnen en dat duurt tot 10 voor 12 vanavond. En de toegang is gratis. Vandaag organiseert First Wave Surf School een leuk en gezellig afsluitend evenement met muziek en de glow-in-the-dark dark Nachtsurf. surf Diegene met het leukste, origineelste en beste outfit of de surfboard heeft, verdient een toffe prijs. Dat allemaal bij uh, Skyline Beach Bar Boulevard de Fauvage nummer 13, deze Nachtsurf 2019 en Sale. Meer informatie kunt u op, uh, uiteraard terugvinden op www.skyline13.nl www.skyline13.nl dan gaan we naar morgen. Dan begint weer het Jazz in Zandvoort. Ook een traditioneel evenement met vele, vele vaste toeschouwers. Jazz in Zandvoort met Francesca Tandoy reserveren. Kan wellicht nog even uh, uh, en via de website www.jazzinzandvoort.nl of via www.facebook.com slash uh, Jazz in de Krocht. Uh, jazz in Zandvoort is een initiatief van wijlenbassist Erik Timmermans. Dat hij startte in november 2002. Zowel bij het publiek als bij de muzici in een grote, uh, voorziet het in een grote behoefte aan een locatie waar muziek op de eerste plaats komt. Theater de Krocht beschikt over een vleugel, biedt ruimte aan maximaal 200 bezoekers... en is een ideale locatie voor het organiseren van dit soort jazzconcerten. Meer informatie zoals gezegd uh, op www.jazzinzandvoort.nl En morgen is er een uh, grote hoofdrol weggelegd voor de muziek van Net King Cole. Dan uh, op 15 september vanaf 4 uur is het weer tijd voor Zandvoort Alive. En dat duurt tot 1 minuut voor 12 uh, s'nachts. En dat uh, is een uh, heerlijk uh, feest, strandfeest. En stel je wel eens voor, zand tussen je tenen... een heerlijke vers gemaakte mojito in je linkerhand... de vuist in je rechterhand in de lucht bewegend op de beat... en de blije gezichten van je vrienden en kennissen om je heen. Dat kan alleen maar Zandvoort Alive zijn. Toegang tot dit zomerse festival op het strand van Zandvoort is gratis. Morgen vanaf 4 uur in de middag tot 1 minuut voor 12 s'nachts... De locatie, is zoals gezegd, Strand Pavilion Mango's Beach Bar. Boulevard Bernard strandafgang 14 en 15. Gaan we naar 19 september om 8 uur s avonds. Dat is de derde donderdag live. En dan hebben we het over het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Elke derde donderdag van de maand live muziek bij het Wapen van Zandvoort vanaf 8 uur. Zingen songwriters, akoestisch en semi akoestische ensembles en meer. En in ieder geval op 19 september taped, Dat is een akoestische uh, muziek. Dat allemaal op 19 september vanaf 8 uur... tijdens de derde donderdag live bij het Wapen van Zandvoort. En meer informatie kunt u natuurlijk vinden... op de website van het Wapen van Zandvoort. Gaan we naar 28 september, wederom een traditie. Het begint om 8 uur en hebben we het over het Oktoberfest. Op de zaterdag 28 september organiseer ik... Muziekfestival Zandvoort voor de zevende keer een Oktoberfest. En nu niet meteen roepen Oktoberfest in september... Ja, het traditionele Münchener Oktoberfest... begint op de eerste zaterdag na 15 september en eigenlijk op de eerste zondag in oktober. Dat allemaal op 29 september vanaf, vanaf 8 uur in het Oktoberfest. De locatie natuurlijk het Raadhuisplein in het centrum van Zandvoort. Niet vergeten je lederhozen mee te nemen. En dan tot slot op 29 september om half elf morgens tot half 6 avonds... is het weer tijd voor het traditionele Shanti- en Zeeliederenfestival... Op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand... treden ook dit jaar weer tien koren op met diverse repertoire aan Shanti en zeeliederen. Dat allemaal op 29 september van half, half elf morgens tot half zes in de middag. Shanti en zeeliederen Festival. De plaats to be is natuurlijk het centrum van Zandvoort... en met name het Raadhuisplein en natuurlijk op het strand. Meer informatie over dit traditionele festival... kunt u terugvinden op de website, website www chantiaanzee.nl Dankjewel albert -Jan. En het is de zomer bijna voorbij. Maar in Sanford gaan we gewoon door met uh, heel veel evenementen. Dat hoorde je zojuist. Wil je de evenementen nog een keertje nalezen? Dat kan uiteraard ook op de ZFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of de Windows Store. Hij is gratis verkrijgbaar en zoek even onder ZFM standwoord. Je kan dan live luisteren, live naar de webcams kijken. Je kan, nou eigenlijk te veel om op te noemen, gewoon even de app downloaden. En je blijft ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Great. Work. Ja, weer zo'n uh, plaat uit uh, de jaren tachtig. En dan uh, heb je daar zo'n hele lange versie van. Het duurt uh, ruim zeven minuten lang. Deze single van de Divine Sounds. Uh, What people do for money. Dat naar de evenementen ginnen. Maar we gaan geen zeven minuten draaien. Nee, Hou maar weer. Want we hebben het uh, druk genoeg, Albert-Jan. Toch? Ja, klopt. We hebben uh, eerst twee artikelen in het eerste half uur. Van, uh, dat ging over uh, het aanpassen van het spoor. En uh, de perron in Zandvoort. De financiële gevolgen daarvan. Toen hebben we de reactie van de gemeenteraad in Zandvoort gehad... en dan heb je natuurlijk ook nog de gemeenteraad van Haarlem en Bloemendaal. Daarover gaat het volgende artikel. De gemeenteraad van Haarlem en Bloemendaal... kunnen de investering in het spoor naar Zandvoort maken of breken. Bloemendaal alleen al kan een veto uitspreken... over een investering van 1,4 miljoen euro namens vier gemeenten... en laat het draagvlak op voor de investering in Bloemendaal... nu net op dit moment ontbreken... Daarvoor waarschuwt Bloemendaals wethouder Henk Wijkhuizen. Hij schrijft dat aan alle partijen die betrokken zijn bij de plannen om 7 miljoen euro te steken in het verbeteren van het spoor tussen Haarlem en Zandvoort. De injectie is nodig om straks 24 treinen, zoals gezegd, per uur mogelijk te maken tijdens het Formule 1 weekend in Zandvoort in mei 2020. Aanstaande maandag is er in Bloemendaal een extra raadsvergadering in verband met het nieuws over onder, andere, onder meer de maatregelen aan het spoor. In een motie had de raad juist geëist dat er tijdens de dagen dat er meer treinen rijden... niet of nauwelijks extra overlast bij moet komen langs het spoor in Overveen. De politiek in Bloemendaal wil minstens dat er geluidsschermen worden geplaatst. Wethouder Wijkhuizen maakt zich, zich daarom zorgen, zegt hij. Zoals de politieke temperatuur nu is in Bloemendaal... Heb ik daar geen draagvlak voor, voor, meerdere, voor mee, het meebetalen aan maatregelen... meldt hij de andere partners in het bestuurlijk overleg rond de Formule 1. Hij legt verder uit aan NH Nieuws. Uh, ik moet in Bloemendaal nog heel wat masseren, want het ligt gewoon uh, heel erg moeilijk hier. De realiteit is dat we nog veel te bespreken hebben. Ik wou dat ik de tijd had gekregen om dit constructief voor elkaar te krijgen. Wijkhuizen zegt andere partijen niet te dreigen met een veto. Ik waarschuw alleen. Ik zou het alleen jammer vinden als de investering in het spoor niet doorgaat. Ik ben niet uit op een veto. We willen op de langere termijn goed openbaar vervoer. En nu is het voor het eerst mogelijk om te investeren in het spoor. Het zou op een langere termijn een zegen zijn voor Haarlem, Overveen en Zandvoort... als er veel minder auto's richting het stand gaan. Wijkhuizen vindt dat het geen goede zaak was... om deze week al nieuws over de investering naar buiten te brengen terwijl gemeenteraden nog moesten beslissen. Nu is het beeld gevreemd dat de regio zich in, het in een pak heeft laten naaien. Bloemendaal zelf betaalt ongeveer 140.000 euro mee. Haarlem een meervoud daarvan. Wanneer het een project over het grondgebied gaat... van een van de deelnemende gemeenten... in de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid zuid kennemerland dan heeft die gemeente het vetorecht voor het hele bedrag... dat de zogeheten GR inlegt. 1,4 miljoen euro dus... Mocht een van de raden dwars gaan liggen, dan moeten ProRail en het ministerie op zoek naar 1,4 miljoen om de benodigde investeringen van 7 miljoen euro te kunnen betalen. De Tweede Kamer heeft in een motie uitgesproken dat het Rijk niet alles uh, moet gaan betalen. Het ministerie zelf betaalt 2,3 miljoen. Ook de provincie Noord-Holland betaalt bijvoorbeeld mee. Ook dit uh, zal uiteraard nog vervolg, ver, een vervolg krijgen. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En uh, zometeen de reportage van uh, onze collega's van één uh, uh, Vandaag. En dan uh, sluiten we alweer uh, dit uur van uh, Zandvoort op zaterdag af. Maar eerst hebben we onder meer deze, Supertramp. Een mooie single, hè? tramp En take a long way home. Ja, daar gaan we het hebben over uh, inderdaad de reportage van uh, collega's van Eén Vandaag. Ja, want uh, uh, de eerste juridische procedures rond de terugkeer van de Formule 1 uit het circuit Zandvoort zijn een feit. Stichting Duinbehoud en andere natuurorganisaties kondigden aan dat ze naar de rechter stappen. In een kort geding gaan ze een verbod eisen op de werkzaamheden rond het circuit die volgens hen kunnen leiden naar tot onherstelbare natuurschade. Onze collega's van 1 Vandaag hadden in een item afgelopen woensdag... want zij spraken met Sjas Akkerman van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland... en ze vroegen Jan Lammers, circuitdirecteur, om een reactie. Dit is 1 Vandaag. <middel> Goedenavond. Met de Grand Prix op de agenda voor volgend jaar dondert het in Zandvoort. Natuurorganisaties maken bezwaar tegen de natuurschade door bouwactiviteiten in het duingebied. en proberen die tegen te houden. En daarbij zetten ze twee bedreigde diersoorten in: de rugstreeppad en de zandhagedis. Oh. ...is de zandhagedis. De kans dat u hem kent, is klein. De kans dat u hem vaker in het nieuws gaat tegenkomen, erg groot. Milieuorganisaties hebben vandaag namelijk bezwaar aangetekend... ...tegen de ontheffing die het circuit kreeg voor de nodige verbouwingen. Ze vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met de natuur... ...en dat het leefgebied van zowel de zandhagedis als de rugstreeppad ...ernstig verstoord dreigen te raken. Ja, dit gebied. Uh, hier komt een hele grote weg. Een hele brede weg. U kunt zien, ze zijn toch begonnen. Ze hebben pijn gestort, ze hebben een afrastring gemaakt om de rugstreeppad en de zandhagedis af te vangen. Uh, dus dit is een gebied en daarachter daar komen tribunes op plekken die midden in de natuur zijn, op plekken waar de zandhagedis en de rugstreeppad leven. En uh, nou, in onze ogen kan dat ook niet. Dus, die, dus ik denk dat er heel veel mensen zijn die kaartjes hebben gekocht uh, voor tribunes uh, die eigenlijk helemaal niet gebouwd kunnen worden. 3 mei volgend jaar staat de Grand Prix van Zandvoort op de agenda. Voor het zover is moet er nog een hoop werk worden verricht. Zo worden er tribunes bijgebouwd om de honderdduizenden een plek te kunnen geven. Maar volgens de milieuorganisaties is de verleende ontheffing in strijd met de wet natuurbescherming. Ja, dit zwarte plastic is uh, aangelegd om de uh, zandhagedis en de rugstreeppad dat zijn hele zeldzame soorten in Nederland, om die uh, af te vangen. Die verzamelen ze dan en dan uh, gaan ze die op andere plekken weer uh, uitzetten. En uh, dan zou je denken dat is prima, maar dat wegzetten uh, dat kan wel voor een poosje, maar het circuit dat is natuurlijk voor een veel langere tijd. Ja, dus uh, qua natuur is dat echt uh, niet goed en juist omdat die pad en die uh, zandhagen dus zo bedreigd zijn, moeten we daar heel voorzichtig en heel zorgvuldig mee omgaan natuurorganisaties deden uitgebreid onderzoek naar de aanwezigheid van de bedreigde rugstreeppad en de eveneens bedreigde zandhagedis. Ze stellen dat het leefgebied meerjarig verstoord gaat worden en willen daarom dat de nu verleende ontheffing van tafel gaat. We willen vooral dat de natuur goed wat beschermt en dat er hele goede maatregelen worden genomen om de zandhagedis, de rugstreeppad, andere beschermende so soorten, om die te verplaatsen en daar goede nieuwe leefgebieden voor te creëren. En dat is nu nog niet aan de hand. En we willen dat de circuit en ook de gemeente zich gewoon netjes aan de wet houden. Net zoals alle Nederlanders en alle overheden dat moeten doen. En niet alvast dingen gaan starten. De bouw, zoals je hier kunt zien, met die schermen onder andere. Zonder dat dat juridisch is toegestaan. Directeur Jan Lammers noemde de vergunningen eerder slechts een formaliteit. Maar zegt het nu zeker serieus te nemen. Tegenslag voor u? Nee, dat niet. Hè. Dat, zo gaat dat gewoon. Hè. Zodra je uh, gaat bouwen of verbouwen, dan, dan is het natuurlijk in geval een goed recht om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Dus, dus uh, het is wel iets wat, wat, wat gewoon eigenlijk hoort bij dit soort uh, ja, projecten. Dan is de vraag natuurlijk, heeft u uw zaakjes op orde? Eh, dat is inderdaad de vraag, alleen eh, daar gaan wij zelf niet over natuurlijk. Hè. In de eerste plaats, wij zijn onderwerp, hè. wij zijn niet een partij eh, waar dat bezwaar is ingediend. Hè. Dus wij, wij gaan daar gewoon niet over. Dus ja, we kunnen wat dat betreft natuurlijk ook helemaal geen, geen voorschot opnemen. Grootste struikenblok kan volgens de deskundigen wels de weg worden die nog moet worden aangelegd. Nieuwe bouwplannen naast natuurgebieden moeten namelijk getoetst worden aan de zeer strenge stikstofuitspraak. Gaat dit ertoe leiden dat de races misschien niet doorgaan? Als de gemeente Zandvoort nu niet acteert en nu niet veel betere plannen maakt, dan kan het zo zijn dat de races uiteindelijk niet doorgaan. Maar dan als... bent u de gebeten hond, want u heeft dan het feestje verstoord. Nee, nee hoor, wij zijn niet de gebeten hond. We hebben de natuur hier echt goed te beschermen. Het is Natura 2000 gebied. En als de gemeente en het circuit hun werk goed doen en netjes de juridische procedures volgen... Uh, dan, uh, dan kan de race doorgaan. Dus de verantwoordelijkheid ligt echt daar in het uh, gemeentehuis in uh, Zandvoort en uh, bij het. Verwacht u nog dat er uh, zand in de motor terechtkomt? Al die discussies hoeft niet gelijk in te houden dat het evenement niet doorgaat. Hè, kijk, Met sommige bezwaren, dat zou dan misschien in kunnen houden dat het evenement wel plaatsvindt. Alleen uh, dat je sommige andere faciliteiten niet kan aanpassen. En dat zou jammer zijn als dat bijvoorbeeld dan ook weer het hele mobiliteitsplan uh, in gevaar zou brengen. Of dat je daarmee niet het comfort en de veiligheid kan bieden voor de bezoekers. Dat zou jammer zijn. Hè, maar niet alles uh, wil inhouden dat het hele evenement niet kan plaatsvinden. De omgevingsdienst Noord-Holland Noord, die namens de provincie toezicht houdt, laat weten onlangs onderzoek gedaan te hebben bij de bouwwerkzaamheden en daarbij zijn overtredingen geconstateerd. Welke gevolgen dat heeft is nog niet duidelijk. Tot zover inderdaad de reportage van onze collega's van één vandaag. Zo dadelijk het derde uur van Zandvoort op zaterdag, op de zaterdag en maandagmiddag. Goedemiddag. Komtie, Elle est passée à côté de moi Sans un regard, reine de sabbat J'ai des aïs tout est pour toi